Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM wil particuliere DNA-databanken gebruiken in twee strafzaken die zijn vastgelopen. Het gaat om twee cold cases. Zo hopen Justitie en het Nederlands Forensisch Instituut de zaken toch op te lossen. Dat zijn DNA-databanken, zogenoemde genealogische DNA-databanken... waar mensen hun DNA-profiel in kunnen uploaden... met als doel om familieleden te vinden, om verwanten te zoeken en op die manier stamboomonderzoek te kunnen gaan doen. Ja, in het buitenland worden al vaker zulke databanken gebruikt... door het DNA uit de strafzaak te vergelijken met dat van mensen in de databank. Kunnen familieleden van de dader of het slachtoffer in beeld komen? Mensen die in die databanken staan moeten wel toestemming geven... voordat hun DNA gebruikt wordt in zo'n onderzoek. Bij een aanslag in Pakistan zijn negen agenten om het leven gekomen. De dader zou met een motorfiets achterop een truck vol agenten zijn ingereden. Waarschijnlijk gooide de dader een explosief naar binnen. Corona blijft Novak Djokovic achtervolgen. De beste tennisser ter wereld is niet gevaccineerd en komt daarom Amerika niet in voor een toernooi. Het gebeurde vorig jaar ook al bij de Australian Open. Dit jaar was hij daar wel welkom en won hij het Grand Slam toernooi. En de vrouw van acteur Bruce Willis maakt zich kwaad over paparazzi die haar man lastig vallen. Hij heeft dementie en heeft veel hulp. Nodig, dan helpt het niet als hij ook nog eens wordt afgeleid door lichtflitsen en schreeuwende mensen, zegt ze op insta. Dit is going out to de fotografen en de video people, um, that are Die proberen get those exclusives van mijn husband out en about. te krijgen. Gewoon, space. je ruimte. Ik weet dat dit je job is, maar misschien gewoon je ruimte. Voor de video please don't be yelling at my husband, asking him how he's doing or whatever. The and the yippie Just don't do it. Ze hopen dus dat de fotografen een beetje afstand kunnen houden en rustig aan willen doen. Het weer, nu nog op veel plekken zon, maar vanuit het westen komt er regen aan. En morgenochtend gaat die regen in het midden en zuiden over in natte sneeuw. In het noorden dan ook wat zon en het wordt een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB.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 Eyes in Texas van Nina Persson en Nathan Larson uit de film Boys Don't Cry van 1999. Ja. Zeer heftige film. Uh.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 Ben je homo, lesbisch, uh, Nou, biseksueel hadden we het nog niet over, want we ja. waren alleen maar gay. Ja. Dan liep het eigenlijk altijd destructief met je af. Of ja. Ja, je was werd was eigenlijk serie-moordenaar, of je werd ongelukkig. Of, of werd, je ging zelfmoord Of je ging zelf of moordplegen, je, moordplegen, of je, of Weet ik veel wat uh, ja, allemaal, ja, dat ja, soort dingen. Ja, ja, ja, ja, ja. En ergens is zeg maar in die periode met de film Maurice ja. en daarna uh, uh, My Beautiful uh, uh, Londrette. Ja. My Beautiful Thing. Ja. Is er een kentering gekomen waarin het ook weer.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 Uh, die, die, die streamingsdiensten, uh, uh, al die, ja. die, uh, die verschillende series, met name voor jongeren. Ja. Inderdaad uh, ja. uh, toch wel heel positief eindigen. Zeker. Films als Promes. Ja, Dat ja, al ja, ja, ja, zijn ja, gewoon ja, een lekkere hoi, films. Ja. En in het kader daarvan, als we het nou toch over films hebben, uh, welkom bij het Tweede Uur. Want uh, we hebben het dus inderdaad in het kader van de Roerse Filmdagen.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 Ja, dan kunnen we toch ook wel weer met een knipoog... of met een, een schuin oog, moet ik zeggen. Ja, kijken naar, zeg maar... Nee, het is absoluut geen knipoog. Naar uh, ja, het veranderende klimaat. Ja, ja. ja precies. Ja. Um, ja, we gaan lekker door naar uh, wel een, uh, een film... die ook weer zo... Uh, ja, nou, Net op het vlak zat ja, van beetje, wel niet gelukkig. Ja. Dat is uh, niet helemaal duidelijk, laat ik het dat, zo zeggen. Ja, precies, ik dat is dat, het ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Uh, um, uh, de film Broke Back Mountain, naar een roman van Agnes Lee. Uh, en daar het prachtige nummer in The Wings van Carol Winok. Daar komt hij. <laughs>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 in het dagelijks leven help ik bij het en van Haarlem, dat is Natuur, en Milieu en Educatiecentrum. En wat betreft de, de regenboogcommunity, uh, Ik heb ooit geholpen als vrijwilliger bij de uh, Gay Games in Amsterdam, toen de tijd. Bij Esther Vetteloop en uh, ik ben nu ook uh, actief bij de Roze Salonne Haarlem.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 maar als je vanaf het station afkomt... Uh, en heb je een man, zeg voor dat het nu sportbar is. Ja, in, de, in die steeg. Uh, vol, volgens mij vermoed ik dat is de Kosterstraat die je uh, bedoelt. En we, we hebben hier een, een zandvoort, hebben we die schaap nou, ik, ik, <lacht> ik ga het even de, volgens mij proberen te verduidelijken. Uh, waar, je, waar, waar Frank denk ik op doelt, is als je de...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 Mij wel. Zie je? Nou, ja, <grijpselen> ja. Probleem opgelost. <grijpselen> nou, dan, dan eh, <grijpselen> <grijpselen> hebben die locatie ervan gevonden. Uh, wat, uh, maar goed, die is er dus niet meer. <grijpselen> Frank, ja, nee, daarover gesproken. <grijpselen> wat, wat is jouw vroegste herinnering aan Zandvoort? Wanneer kwam je voor het eerst in Zandvoort? Uh, dat was in 1979. In ja. 1979. En, en, en ja. hoe, hoe zag dat er toen doen uit? Uh, nou, u weet dat... Um, ik ben opgegroeid in Hillegom en dat was toen de tijd een uh, boerendorp en had je um, in het verlengde had je de lange slag. maar um, ik wilde gewoon wat meer reurigheid. dus ik ben op de fiets toen naar uh, Zandvoort toe gegaan en dat was op zichzelf al een hele wereldreis en uh, daar ben ik op een gegeven moment bij een paviljoen terechtgekomen uh, Ik geloof het paviljoen 6, de vrijbuiten en uh,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 een beetje redelijk weer, dus dan moesten we alles uitzetten of niks zetten, dan alles uit. En dan uh, konden we mensen voor betaling. Ik weet niet of dat nog steeds bestaat, maar vroeger had je een jaarabonnement of een seizoenabonnement. En dan kon je zo'n zo -je, bedje huren uh, voor een uh, x bedrag. Ja. En dan had je het hele seizoen, was je dus uh, verzekerd van een bedje. Van een, uh, een bedje inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, dat bestaat het, nog dat steeds. bestaat nog steeds, ja. hè? Ja. ja, precies. Ja, je Want, kunt... de, de stoelen uh, en het abonnement. Die bestaan dan volgens ja. mij, ja. Ja. Ja. Nou, uh, over die vrijbuiten gesproken, daar, daar, daar is mijn moeder overigens mede-eigenaar van geweest. Uh, van diezelfde strandpaviljoen. <laughs> ah, kijk hier, we hebben hier een, een directe, directe connectie. Ja, ja. Frank, waarover gaat jouw oudste anekdote die je zou willen vertellen? Over welke tijd ja, ja. hebben we er dan... Een, nou, dat is dus eigenlijk in hetzelfde jaar. Ja. Mm -hmm. Ik, uh,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 de, ze hadden een hond die normaal een de bewaking deed van het strandpafiljoen. Ja, daar waren ze blij, want die was nog vrij jong. En uh, die dan ook mee naar huis. Zodat ze uh, s avonds gewoon bij thuis naar huis konden. En uh, de anekdote daarbij was eigenlijk dat... Uh, ik schiet ergens op een van de banken. En uh, ongeveer nou, na twaalf uur, tussen twaalf en één... kwam ineens een uh, lens over... Uh, Recht op het paviljoen aanleidde met twee van de hele grote koplampen schijnen naar binnen. Dus het hele paviljoen was verlicht. maar rot. En uh, toen bleek het dus dat het uh, de strandwacht was. Ah. En uh, <lacht> de jongens die, uh, wilden eerst even een beetje weten van uh, hoe of wat. Want het was niet echt doorgegeven of verteld in die ja. tijd. En um, nou ja, in ieder geval, zij geloofden het dus dan allemaal wel. En uh, sinds tijd kwamen ze dus iedere avond, tussen 12 en 1, kwamen ze dus een bakje koffie halen. Oh, joh. En even kijken of alles met mij in orde was. Ja, dat was voor mij een klein jogging. Dus, ja, uh, het was eigenlijk jouw oppas. Ja. <laughs> nee, maar dus dat, dat, dat was een van die uh, eerste uh, ervaringen die ik had op Zandvoort. Ja, ja. Dat... En later, uh, dat was nog niet zo'n mooi seizoen.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 En uh, Zeezicht werd vroeger ook wel... Uh, Zeenicht nicht genoemd. Ja. En uh, dat was van twee eigenaar, Jan en Ed. En uh, die hadden de hele dag... alleen maar ruzie. <lacht> en we uh, waren op aan het schreeuwen naar elkaar toe. De een stond in de keuken... de ander achter de bar. En uh, dat, wij werkten daar toen nog op commissie. Dus wij kregen 10% van de omzet...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 een lunch zat er niet bij hoor, vroeger, dat moest je zelf betalen. Als je een uh, gaars thee of een kopje koffie wilde hebben, dat moest je ook allemaal zelf betalen. Ja, ja, dat ging ja. allemaal weer van je geld af. Ja. Dus hoe, hoe overleefde jij dan? Uh, nou, mijn vader, die uh, ik, woonde, ik woonde in Haarlem in de tussentijd was ik verhuisd naar Haarlem. Uh, mijn vader die bracht mij ieder... Uh,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 Ik heb er nog één foto van. Een grote snor had ik er ook. <laughs> uh, ja. Wel Ik heb nu allemaal wat <laughs> ja Maar en, uh, nee, maar en bijvoorbeeld wat, wat wel heel komisch is, is ook een, uh, had je een vaste groep uh, klanten. En uh, op een gegeven moment die uh, een van die jongens, tenminste die twee jongens die uh, een vaste klant waren van Zeezicht Die uh, hadden ook een restaurant in Haarlem. En um, dat uh, daar, uh, daar bij, bij hun kwamen natuurlijk een heleboel van klanten. En die kwamen ook op zeezicht. Maar op een gegeven moment, iedere vijf minuten, moest ik weer een beugeltje met vrols uh, brengen. Want we wilden die weer verder uitdelen. Op een gegeven moment was ik er zo speelig zat. Ik heb gezegd, uh, zees, uh, ik ga nu een kratje voor je halen.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 Ik heb nog wel een paar leuke anekdotes. Dus... Ja, precies. Mm. Nou, dat, dat, dat had je al verteld. We gaan <laughs> eens eventjes kijken wanneer we die zeg maar in, in de radio uh, uh, tevoorschijn kunnen laten komen. Dankjewel voor deze anekdote. En een uh, okay. ja, hartstikke fijne dag. Wij, uh, wij gaan uh, luisteren naar een prachtig nummer uh, van Jatsu, uh, Ook al uh, zeg maar eventjes uit de vorige eeuw. Met, uh, uit de film Pride van 2014. Situation. In kleur. Jelmers journaal in kleur Eindelijk, het voorjaar staat voor de deur. Met een gezonde porcelente kriebels komt alles weer tot leven. Maar ons leven wordt steeds vaker door bekrompenheid geteisterd.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 De, uh, het lied Mystery of Love van Sofiane Stevens. was Mystery of Love van Sufjan Stevens. Ja. Ja? Uit die prachtige film Call Me By Your Name. Kom ja, precies. ja, precies. En uh, als het goed is, uh, gaan we nu weer een nieuwe rubriek van ons. Uh, we zijn vernieuwend. Ja, dit precies. We zijn vernieuwing toe, inderdaad. Het is het begin van de lente, dus we dachten we doen naar nou vernieuwing. Toen anders. we het al. Zo is dat. <laughs> dus uh, onder, het, onder het mom van het andere geluid uh, zijn we op zoek gegaan naar uh, andere roze of uh, rainbow uh, radiostations. En uh, dan hebben wij nu aan de telefoon Jan-Erik Plettenburg van de Roze Golf.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 Okay. Ja, want Radio Oost heeft bedacht dat doelgroepprogramma's niet meer van deze tijd zijn. Want daar is immers de podcast voor uitgevonden, vindt de programmaleider. Dus okay. uh, ja. ja uh. Dat, dat is bij ons nog niet doorgedruppeld, gelukkig. Nee, nee, want we nee. zitten nog gezellig. Nee. Maar wij hebben ook geen programmaleider. Nee, nee dat scheelt. Ja. Ja. De pages zijn altijd funest voor creativiteit, roep ik altijd maar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Doelgroepenprogramma's horen niet meer op, uh, op, op de radio.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 Ja, op de een of andere manier, of populair is bij ons soort mensen mm. of, of gemaakt wordt door ons soort mensen, Vul het maar in. Ja, een Zelfde beetje dezelfde strekking als wij, Ja, een beetje strekking ja. inderdaad dat wij uh, hebben. Ja, ik ja, moet ja. even dat nummer onthouden van Comi Bionne, want dat is wel een mooi lied. Mooi nummer, hè? ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, Mystery of Love? <laughs> ja, dat is niet verkeerd. Nou, mooi. En, en ja, dan uh, wil ik, ben ik ook erg benieuwd. Uh, kunnen jullie meten hoeveel luisteraars, hoeveel mensen luisteren? Luister nou naar jullie ja, podcast. dat te altijd wachtig, hè? Want ja, uh, per podcast platform moet je dan kijken hoeveel mensen de, dat dingetje hebben aangeklikt en zo. Dus ik, dat, is, dat is allemaal heel, heel, heel erg ingewikkeld. En mm. uh, toen wij nog op de radio werden uitgezonden, was het op het tijdstip dat het ook niet meer gemeten wordt. Hè? Na zeven uur s'avonds wordt het niet meer gemeten ja. en, uh, bij de regionale omroep. Dus ja, dat was allemaal. Uh, ik ik denk een handje vol.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 it hangs down. To do your thing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 uh, ...in Engeland. Ja. Um, deze twee uh, uh, jongeren... ...die uh, verliefd op elkaar... Bij, uh, ...in prachtig uh, mooie ja. mooi, uh, sfeerschets. Uh, uh, ja. Voordat jullie uh, beginnen... ...met de, uh, min of meer de agenda. Nou, afvondiging. Uh, ja, afvondiging. Ja, het <laughs> dat, dat is nu uh, bijna een minuut... Hè, ...wat ja. we nog hebben. Tot, uh, dus ik zou zeggen... ...klets het gewoon lekker tot aan twee uur vol. Nou, willen we niet het laatste stukje, toch een stukje van Nou, van dat van de gaat hem niet worden. Want uh, nee, dat gaat hem okay. niet worden. Gewoon doornemen. Ja, dan gaan wij gewoon inderdaad afsluiten. Uh, met uh, dat dit alweer uh, de uh, tweede uur was van, uh, van 6 maart. Ja. Uh, de maandelijkse uitzending van Rainbow Radio Zandvoort. En we gaan natuurlijk... Uh, Heel kort uh, de agenda. Ja, ja, Heel snel ook, want we hebben nog 45. uur. Er is geen agenda. Dus oh. dankjewel Jaap Koper <laughs> ja. voor, de, voor de techniek. Ja. Dankjewel Jaap. Jij, jij beste wil voor, uh, voor de presentatie. Ja, graag gedaan. Jij ook, Ronald. Zeker. Bedankt voor de redactie en de presentatie. En natuurlijk Jelme Koper voor ja. zeg maar, de column. Graag tot uh, de volgende keer in april. Dag. Ja.